Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De Roemeense onderwereld zou achter de kunstroof in het Rensmuseum in Assen zitten. Dat heeft RTL Nieuws gehoord van mensen die betrokken zijn bij het onderzoek. Deze journalist zegt dat de opdrachtgever de gestolen schatten wil gebruiken... om te kunnen onderhandelen met justitie... om zo een Roemeense crimineel onder een celstraf uit te laten komen. Nou, in dit geval gaat het om een, echt een heel bijzondere 2500 jaar oude helm. Dus je kunt je voorstellen dat een crimineel dan echt iets in handen zou hebben... om daarover uh, te onderhandelen. Vanuit de Roemeense onderwereld zouden leden van de Nederlandse motorclub Hardliners... zijn ingeschakeld voor de kunstdroof. Die club is vorig jaar verboden door de rechter. In de Groningse plaats Winschoten worden bloemen en knuffels neergelegd... op de plek waar gisteravond een auto uit het water werd getakeld. Volgens de politie gaat het om de wagen van de vader van Jeffrey en Emma. Die kinderen werden sinds afgelopen weekend vermist. De familie heeft een kort bericht achtergelaten bij de, bij de Telegraaf, zegt verslaggever Onno Beukers. Daarin zegt zij, langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor alle inzet, medeleven en steun. En uh, zij roepen ook uh, iedereen met nadruk op uh, om uh, de familie de ruimte en de tijd te geven. En ook de rust om uh, de boel te kunnen verwerken. Dus om uh, afstand te houden en uh, sluiten af met uh, rest in peace. En uh, we houden van jullie. Officieel weten we nog niet zeker dat de lichamen in de auto inderdaad van Jeffrey, Emma en hun vader zijn. De politie komt als het goed is vanochtend met een update. En het zijn zware tijden voor hooikoorts -patiënten. Het heeft al weken niet geregend. Door de droogte blijven pollen in de lucht hangen. En bij ieder zuchtje wind waaien ze extra op. Het LUMC ziekenhuis in Leiden heeft een speciale pollen -poly. Deze mensen lopen al dagen te snotteren en sniffen. Ik sterf nu echt van de hooikoorts. Al die pollen. Mijn ogen die kan ik echt kapot krabben. En je neus blijft lopen, niezen. Last voor mijn ogen, snotterige neus. Niet te doen. Heel vervelend. Ik kan niet wachten totdat het zondag weer gaat regenen. Want dan blijven de pollen hangen aan regendruppels en komen ze op de grond terecht. Dan hangen er dus veel minder in de lucht en kunnen hooikoortspatiënten eindelijk weer vrij ademen. Maar goed, hij moet inderdaad nog even wachten op regen. Er zijn vandaag best wat wolken, maar het blijft wel droog. En af en toe zijn er opklaringen met zon. Het wordt max 14 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat nog file op de A9, Alkma richting Amstelveen. Bij Amstelveen Stadshart sta je ongeveer 10 minuten vast. Rijd je op de ring zuid richting Utrecht, dan doe je er bij knooppunt Amstel zo'n 10 minuten langer over. En verder nog vertraging op de N201, hoofddorp richting Hilversum. Bij Mijtrecht sta je ongeveer een kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Dankjewel, je Mandy.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 Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu jouw keuze, ZFM. Welkom terug, luisteraars bij twee uur van Duifzaag de week door. Ja, de doorzagen heb ik het eerste uur al gedaan, ga ik u niet meer mee vervelen. ...maar een botte handzaagje, je wordt gek van het geluid. De goede week is door, dat is belangrijk... In de jaren 70 begin jaren 70 nog in zo'n bandje gezeten. Met trompetist uit Haarlem, Roland Laan. En met bassist uit Haarlem, Hein Piskaar. En nog wat andere mensen waarvan ik inmiddels de naam vergeten ben. Maar in ieder geval zo'n een leuke band. Met een aantal blazers erbij. Muziek van Herb Albert. Want dan luisterde ze juist naast de opening tunes van Duif. zag de week door. Eh, dat, dit was de Tijuana Taxi. En als ik dan eh, luisteraars het heb over de jaren 50 En ik kwam zo in 1956. Toen was ik... Eh, Negen of zo, ja, 9. Uh, toen kwam ik beneden, uh, zondagochtend, uitslapen, dat doe ik tegenwoordig niet meer. Ik heb tegenwoordig heb ik genoeg aan een uurtje of vijf, zes slaap per nacht, dus ik ben, als ik om 12 uur naar bed ga, ben ik om 6 uur weer wakker. Maar toen uh, sliep ik uit, hoor, tot half elf, en dan kwam ik beneden en dan uh, maakte mijn moeder een, een, een kopje koffie met dat, dat goot ze zelf op, met water zo, weet je. En, en dan schep je buisman eroverheen en uh, Koeienmelk eh, eh, als, als koffiemelk, maar lekkere koffie. Maar dat klonk toch in de kamer nostalgie. Katrina Valente met Sweetheart, my darling, my shatz, een Nederlandstalig liedje wat Katrina Valente in die periode eh, heeft opgenomen. Dat ga ik voor u draaien. Vindt u dit niet leuk? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Katrina, kom maar. Sweetheart komt toch wel werken bij mij. Nou, ja, je moet gewoon ook een, een rabbit voetje hebben. Een good luck charm moet je hebben om, om de liefde te behouden, luisteraars. Elvis heeft het goed gedaan. Die heeft gewoon, die heeft gewoon een good luck charm. Oh yeah, don't a four leaf clover, don't want your kiss cause I just can't miss with a good luck charm like you come on and be my, my little, little, little good luck charm Are you sweet delight I want a good luck chumma hanging on my arm A to have a too hat a two hope a hope a, a, a, a night nice. Dollar, rabbit's foot on a string. The happiness and your warm caress, no rabbit's foot can bring. Come on and be my, my, little, my little good luck chum, ah, you sweet delight. I want a good luck charm hanging on my arm. Too happy, too happy. Charm, Elvis Presley. We gaan eh, naar de hemel. luisteren. nee, we gaan niet letterlijk naar de hemel. Want het zou Too Much Heaven zijn. Maar we gaan genieten van de BGS Met uh, een nummer van, met gelijk uh, namige titel. Too Much Heaven. Met zijn mooie kopstemmetje. Konstig een kopstemmetje. Met hele hoge luisteraars. Weet u dat ook weer? Uh, dus Er is informatie uitgelekt uit het paleis bij de koning van Nederland. En die heeft namelijk... Uh, Helen Shapiro heeft die ingehuurd om zijn uh, vrouwtje vannacht toe te zingen. Jij bent mijn koningin van vannacht. I'm a queen on a throne Queen for tonight met uh, natuurlijk uh, Helen Shapiro. Ja, we gaan nog wel vele uh, veel jaren terug in de tijd, luisteraars. Maar ja, daar heeft hier iets mee. Hè. Die zaagt altijd de week door met oude, oude nummers en zo. Dus uh, uh, als je nog uh, even bed in wil, dan kan je een oud nummertje maken. Zoals vroeger, hè, dat je elkaar net kon. Een, uh, een vurig nummertje, zoals dat heet. Moet je er wel bij zingen, hè? De Helen Shapiro ook. U heeft het zojuist kunnen horen, luisteraars. Queen for tonight. Wise In zijn stem was dat Barry Manilow. Ja, nou ben ik het zat, luisteraars. Uh, kom achter je uh, ontbijtbordje vandaan. Uh, trek je dansingschoenen aan. Je dancing shoes aan. En uh, zit op een stoel aan de kant dat we gaan uitverdansen hoor. Kom op, kom op. Put on your dancing shoes. You must have heard of a little bo peep. She was the girl with all the sheep. oh well, one day. Sad to see, but she for ran away. She was lonely and she was blue. She was sad and crying too. So I told her what to do. I said, put on your dancing shoes. Put on your dancing shoes. A friend of mine had an accident Laughed so hard off the wall he went A Humpty Dumpty was his name I guess you were heard the same He was lying on the ground Picks and pieces all around So I told him what to do I said, put on your dancing shoes I'm sure you know about Jack and Jill They're the ones that went up the hill Jack fell down and broke his crown Jill came tumbling after What a noise their crying made It was a ringing through the glade So I told them what to do And I changed their tears to laughter shoes Ja, nou dat deed me goed, luisteraars. Ik heb uh, uit het raam van de studio gekeken... en naar de overkant, die huiskamer binnen... allemaal mensen het swingen, allemaal met hun dansschoentjes aan. Nou, je mag ze nou weer even uitrekken... je mag nou weer genieten van een stukje mooie muziek... uit deze tijd, Star is Born. Lady Gaga... Gaga, -ga, je gang, Lady. Shallow, dat betekent oppervlakkig, maar het is niet oppervlakkig. Tell hoor. me girl. are you happy in this modern world? Dit is Bradley Cooper voor de dames, even dat je het verweet. weet, een mooie man de Bradley Cooper.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 Trying to feel that recht applaus. In de studio... Uh, live duis, uh, luisteraars... een duif nu met uh, kippenvel. Dat maak je zelden mee, hè, een duif met kippenvel. Maar het is echt waar. Als ik dit nummer hoor, dan krijg ik altijd kippenvel. Uh, maar krijg ik ook van Herman Vinkers... van het lachen dan, hè? Ja, fantastisch. We gaan naar hem luisteren. Het is weer tijd voor cabaret. Ga ervoor zitten. Bij een voetgangers sta ik te wachten voor het rode licht. Links van mij twee langharige bisons... <lacht> Waarvan over het algemeen wordt aangenomen dat ze allang zijn uitgestorven. Het licht springt op groen en ik stik over. Door stom geluk ontwijk ik nog net de verrechts aanstormende A-dorp Escort, die knal door het rode licht stuift en vervolgens frontaal inrijdt op de reeds vermelde en nu definitief uitgestorven langharige. De <applacht> nog een beetje bibberig van de schrik loop ik door. Ik ben op weg naar de openbare leeszaal om mijn boeken te verzamelen voor een literatuurstudie. Eenmaal in de leerzaal haal ik de vier boeken die ik nodig heb van de plank en ga daarmee naar de balie. O jee, wat een stuk daar achter die balie. <lacht> Sorry, maar uh, op de dikke boek zit 12 gulden boete. Ik zeg, uh, hoezo 12 gulden boete? Ik haal hem net van de plank. Is dat zo? Ik zeg, ja, ik haal hem zojuist van de plank. Oké, okay, een tientje. Zeg, euh... zeg, sorry, maar betalen betaal niks. U moet eens dus goed naar me luisteren. Hè? Het is hier een openbare leerzaal, Begrijpt u dat een beetje? En ik heb erg weinig zin om die te gaan veranderen in de koehandel. Ja? 7,5 gronden, lager ga ik niet. Ik denk wat een de wereld. Ik denk wat een de Hier. De grote trek. De grote trek. Dus, is een kookboek is dat. <lacht> Met voornamelijk uh, vogelrecepten, zo te zien. <lacht> en het leuke van dit kookboek is dat het zou worden verfilmd. Nu is de verfilming van dit kookboek op het laatste moment niet doorgegaan en dat is bijzonder jammer. Want tegenwoordig is het met een Nederlandse speelfilm zo, het is of seks, of geweld, of sensatie. En dit zou nu eindelijk eens een keer een film worden waar je met het hele gezin naartoe kunt. Dus en seks, en geweld, en sensatie. <lacht> het verhaal ging als volgt. De hoofdrolsen worden gespeeld door Tommy Cooper. Dit is dan even Tommy Cooper, verduidelijkheid. Het verhaal begon als volgt. Tommy Cooper loopt op straat. <lacht> Dat zie ik allemaal in die film. Tommy Cooper loopt op straat en hij krijgt in de gaten dat het gaat regenen. Dat vindt hij vervelend, want hij heeft geen paraplu bij zich. Gelukkig komt hij onder een auto. Met dat het weer beter wordt, komt die droge komiek komt onder die auto vandaan. En terwijl hij onder die auto vandaan komt, denkt hij... Wat raar, denkt hij, wat raar, dat alles duurder wordt behalve de melk. Denkt u, hè? Denkt u? die die die Afijn om een lang verhaal kort te maken. Tommy Cooper die wil zich onder de trein gooien. En een koe die langs de spoorbaan staat. Die ziet dat Tommy er aankomt En dat hij dwars op de rails gaat liggen. Dus die koe denkt. Hé, hey, een verzetje. Een verzetje. Maar Tommy Cooper ligt al op de rails. Geen trein. Tommy Cooper denkt. Mooi blijven liggen. Weer geen trein. En op het laatst gebeurt dat wel tien keer in het uur. Dus die koe die baalt als een stier... ...waardoor al die andere koeien denken... ...hé, hey, een stier. En al die koeien hobbelen naar die ene koe toe... ...zien wat er aan de hand is... ...en al die koeien balen als een stier. In die hele weide blijft een koe maar door. Waardoor Tommy Cooper denkt... ...nou, als dat zo doorgaat, dan wordt de melk ook duurder. Dat denkt, denkt hij, Dat denkt hij. Dat denkt hij, dat denkt hij, Op dat moment komt de boer aan, de boer. Wil gaan melken, kan niet allemaal sturen. Tommy Cooper die ziet daar, die denkt laat ik die man even uit de doeken doen wat er aan de hand is. Dus die staat op, stapt van de spoorbaan af. In de City vallen. Tommy Cooper had het helemaal niet verwacht dat die trein alsnog langskwam, dus hij schrikt zich een aap. De machinist kan de beest niet meer en schrikt zich een ongeluk. <lacht> en een ravage en een rotzooi. Op dat moment wordt iedereen zo kwaad op Tommy Cooper, die boer en die stieren. Maar vooral die machinist, die wordt zo geweldig kwaad op Tommy Cooper, dat alsnog een lang verhaal wordt kortgemaakt. <lacht> Zit de maker van deze film dus met veel te weinig tekst en is het hele geval nooit doorgegaan. Nou, uh, kan ik me indenken dat enkelen van u denken... is dat verhaal niet een beetje overdreven. <lacht> He, kan zijn. En jawel. Op zich wel. Maar niet als je vergelijkt met het volgende verhaal. <lacht> Ik heb hier namelijk bij mij een roman... getiteld Kampeergids 79... Van de heren A en WB. Ik heb het boek gelezen. En ik moet zeggen, ik vind het een weinig zeggend verhaal. Hoe komen de heren bij deze teksten? Wel, men heeft zich voor het werkje laten inspireren door een oude Engelse roman. Getiteld The Second World War. Naar een idee van Adolf Hitler. En... Uh... In die, in die roman gaat het om drie Engelse soldaten. Allereerst is daar uh, soldaat John. John is Jan. William is Wim. En Charles Asnavour is Frans. <lacht> Frans... Frans die... Frans die wordt tijdens de Tweede Wereldoorlog... Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt Frans... Nou uh... ja, die wordt daarheen gestuurd en... Uh... Frans die komt nogal gewond in Engeland terug. Frans komt behoorlijk gewond in Engeland terug. In feite, het enige wat van Frans over is, dat is zijn linkeroor. Frans vindt het heel erg dat hij alleen nog maar een linkeroor is. Dat Frans alleen nog maar een linkeroor is, dat vindt hij echt heel, heel erg. Frans is nogal verwend. Maar het ergste vindt Frans wel dat sinds hij thuis is in Engeland John en William niets meer van zich hebben laten horen. Frans heeft zich meteen na zijn thuiskomst in Engeland op de telefoon gegooid, Waar John en William bellen niet op. Frans denkt, mooi blijven liggen, maar John en William bellen weer niet op. En op het laatst gebeurde dat wel tien keer in een uur. Dus die koe die baalt daar zijn stier. Waardoor al die andere koeien denken, Ho, maar dat trapt me niet voor een tweede kering. Dus, in die hele wijk vol met koeien staat maar één stier. Waardoor Tommy Cooper denkt, ja geen wonder dat er melk zo gegorbeerd is de boer aan, kan rustig gaan melken, niets aan de hand, hoeft Tommy Cooper ook niets uit de doeken te doen, kan hij rustig op de rails blijven liggen, kan de machinist ook toortleuk leuk over Tommy Cooper heen rijden, wat nu extra gemakkelijk is gemaakt doordat Tommy nu niet in de breedte, maar in de lengterichting op de rails is gaan liggen, wat weer wel met zich meebrengt dat Tommy Cooper zelf maar poging na een zeer geslaagde eerste keer bij een tweede keer is mislukt. Wordt er dus geen lang verhaal kort gemaakt, zitten de heren A en WB met veel te veel tekst waar geen hond wat aan heeft en dat is gestopt in dit boekje. Oh, die kon wel eens allemaal meezingen, hè? Abba. I do, I do, I do, I do. Weet ja, je, wat het nou met Charles Met luistert? Ik ga gewoon heen waar de muziek mij heen voert. I'll go where the music takes me. Dat geldt niet alleen voor Cheryl, dat geldt ook voor Jimmy James. Luister maar. play You leave. nog even vertalen voor onze Duitse toeristen in Zandvoort. Igeën hoe die muziek misbringt. Nou, heb ik dat goed vertaald, luisteraars, of niet? Ja. Ach, die jaren 60, 70, dat waren toch die jaren. MUZIEK ja. Was er was ook zo'n klein cafeetje waar ik altijd heen ging. Those were the days, luister eens. Mijn vriendin heette toen Mary Hopkin, ja. Driftige Marie noemde ik haar altijd. Hopkin. Today En nog zo'n riedlijst, ras, doos, doos, doos, doos, doos, doos. Het maakt nog dagen, hè? Dat waren, dat waren nou nog eens dagen, ja. Yeah. Nou, maak voor mij maar een eilandje dan. Ga ik daaronder toe? Different eyes, different size. Different girls, every day. Different names, different games. Took my breath clean away. But I'm changed. And make me an island. I'm yours. Take me and break me and close all your windows and doors. Shut me up, cut me off, make me an island. I'm yours. Take me away from the world. Take me away from the girls. Take me and break me and make. me Die maar ook zingen, die Joe Dolan. Het ja, gaat er allemaal ge ge geworden. Dat zijn van die oude knakkers eigenlijk. Zouden ze nog leven? Zouden ze dood binnen? Of zouden ze gewoon eh, bejaard binnen? Dat ze niet meer zingen. Maar dat ze wel naar hun eigen muziek nog luisteren. Ik luisterde in ieder geval wel naar haar. nu ook, gedwongen. Omdat ik het draai gewoon. Ja, vind ik het gezellig. Ja. Een ticket. hè, je kan niet terug. Het is een one-way -ticket. One ticket. Eruption. Deutsche Leute. Mensa von Leute.